Thank <laughs> you. Als jij vandaag het mooi gehoord, hè... dat ze een nieuwe, succesvolle methode hebben uitgekiend... <laughs> dan zie ik je al bij voorbaat tegen de ontwerper ervan aan te kijken. O, oh, liefje, daar ben ik ja. vast van overtuigd. En, en als er een volgende keer weer zoiets gebeurt, hè... dan zeg ik het hem recht recht midden in zijn gezicht, die Gordon. Dat ja. geloof ik direct, schat. Oh, maar hij heeft me nog nooit eens goed te keer horen gaan, weet je wel. Nee, hij heeft het nog nooit ondervonden wat het zeggen wil... als ik het op een heupen krijg. <laughs> Ja, nou ja, vanmiddag, nou ja, vanmiddag was Het was meer een uh, heel klein voorbeeld van de, van de echte, van de ware Wilkinson. Hè? De Wilkinson die je nog niet kent. Ja, schat. Ja, zeg, ik, ik, zie, ik geef je te raaien wat hij zei toen ik hem vertelde wat ik over onze reclamecampagne dacht. En wat dacht je dan wel? <laughs> je had hem moeten horen. <laughs> reclamecampagne, jazeker. Hij weet van reclame evenveel af als die minister van Financiën van Van God spelen. Wat zei je dan? Wat hij niet weet over reclame, dacht ik, kan. en kan hij een heel boek mee volschrijven. Ach, hij meiert over dingen waar hij zo onsterfelijk belachelijk mee maakt. Zo weinig verstand heeft hij daarvan. Wat zei hij dan? Uh, zei hij wat waarover? Nou, over jullie reclamecampagne. Oh, nou, oh, nou, uh, hmm. het beviel hem wel, zei hij. Het beviel hem wel? Ja, ja het beviel hem, ja, ja. Maar uh, je had ook moeten horen hoe ik hem op zijn huid zat. <laughs> ja, <laughs> weet je wat ik tegen hem zei? Ik zei tegen hem... Uh, zo, dus het bevalt u wel. Alleen maar, alleen maar dat, voel je wel. Hè? Dus, dus is het bevalt u wel. Hm? Hm? Toen kijkt die man met die kraaloogjes dan. Hè? Hij kijkt me dus aan met een blik... alsof ik hem met een koevoet op zijn achterhoofd had geslagen. Hm? Nou, zegt hij, weet je wat hij toen zei? Geen idee. Hij zegt, Wilkinson, zegt hij. Wilkinson, ik zal jou eens wat zeggen. Hè? Je weet hoe hij dan zijn stem gebruikt, nietwaar. Op de manier van een uh, pakweg een ondermaatse tackle. Ja ja, ja, ja, ja. En toen... Toen zegt hij, Wilkinson zegt hij... ik zal jou eens wat zeggen. Ja, dat zei hij al. Ja, stil nou even. Ik nou, oh ja, toen zegt hij, wanneer ik zeg, Gordon dan, hè wanneer ik zeg dat onze reclamecampagne goed is, dan bedoel ik het precies zoals ik het bedoel. Ik stel, oh je was dan nou komt het, mm -hmm. ik stel op jouw mening geen prijs. dat benen hij stelt op mijn mening geen prijs. En dat allemaal met die kraalogen en die takshonden stem. En wat zei jij? oh ah, ik heb mijn mening gezegd. Hè. Je wat? Mijn mening, zeg ik. Ik zeg tegen hem, ik zeg, uh, meneer Gordon, meneer, ik zeg meneer, Voel je wel maar ik kookte. Hè. Enfin, ik zeg tegen hem, meneer Gordon... Ik zal u eens zeggen wat ik ervan denk, ja. Aan de manier van adverteren van u zit een luchie. Ja, ik hoop natuurlijk in zijn schuld, niet? <laughs> wat heet. Je ja, had dat gezicht van hem moeten zien toen ik dat zei van dat luchie. <laughs> ja. Nou, toen heb ik hem ronduit gezegd wat er voor ons verder te doen stond om de zaak te redden. Ja, hij had er natuurlijk geen noosje van. Dat ik wist dat hij de ontwerper was van die reclame. begrijp je wel? Nou, je, je kent zijn smaak, hè? Je kent de smaak van Gordon. Afschuwelijk zeker, hm? Afschuwelijk, dat is nou precies het juiste woord. Ja, afschuwelijk. Kijk alleen maar eens naar die dassen die je draagt, hè. Purper op vodden, met witte ballen, afzichtelijk. Oh, en dan die hoed. Haha, <laughs> die hoed. <laughs> dat zeg je nou, die hoed, dan nou, heb jij die hoed niet eens in zijn beste dagen gekend. Moet je nou eens kijken. Soep met een vet randje. Ah, ja, maar goed, je hebt het dus met hem over die advertenties gehad. En gewondig. Toen, eh, toen heb ik hem op een kladje papier erin ingezet, hoe ik de zaken aangepakt zou willen zien, hè? Oh, de telefoon. Nee, laat maar, laat maar, laat maar ik zou wel even, lammer maar. Oh, goed. Met Wilkinson. Ja, daar spreekt u mee. Ach, hallo, meneer Gordon. Ja, ja, ja. Wanneer zegt u? Volgt u donderdag? Volgt? Ja, natuurlijk, natuurlijk, dat <laughs> spuit er gewoon. Ja, spuit er gewoon vriendelijk van u, meneer Gordon. Ben u thuis? Ja. Ja, ja, ja. Zo tegen zevenen komt ons heel goed uit, meneer Gordon. Ja, zeker. Ja, we vinden het heel prettig, meneer Gordon. Ja. Ja, heel... Pardon. Ik zeg heel hartelijk bedankt voor uw uitnodiging, meneer Gordon. Dag, meneer Gordon. Dat was meneer Gordon. Meen dan zoiets te begrijpen, ja? Hij, hey, eh, ze vragen ons te dineren. Zijn vrouw en hij... Wat? Oh. Ja, donderdag. Zo, zo. Ja, bij, bij, bij ze thuis. Dat kan heel interessant worden. Uh, zo tegen zevenen. Komen er nog meer gasten? Uh, oh, nou ja. Een paar luivenkantoor, en zijn vrouw, uh, Rotherham met zijn vrouw. Dan kan het uh, zeker interessant worden. Uh, ja, <tie> uh, dat zal dan wel, ja, ja. Oh, ik heb al zo lang naar verlangd om meneer Gardiner te ontmoeten. Ja, ja. Brr. Kan ik eens naar die taxhondenstem stem van hem luisteren? Oh, ho, ho, ho, wacht eens even. ik wil niet beweren dat hij altijd op die manier praat, lucht. En dan kan uh... ik hem eens in zijn oogjes uh... kijken. Huh? Zeg, Roderick, ik ben benieuwd of zijn vrouw op dezelfde manier kijkt. Ja, mensen die jaren en jaren met elkaar getrouwd zijn, gaan op de duur op elkaar lijken. weet je dat? Oh, nou, ja, wat haar betreft dan, uh, geschikt mens, hoor, dat wel uh, nou, af en toe. Dan piek ik er toch hard over om maar een oude jurk aan te doen. Anders steekt het zo af tegen die soephoed van hem, oh, nee, vind nee, je nee, niet? Nee, nee, nee, nee, nee. daar pik ik niet over. Nou ja, ik wil maar zeggen... met dat slag mensen kun je beter een beetje tactisch zijn, nietwaar? Lieve dames... wilt u even uw huiswerkje terzijde schuiven en naar me luisteren? Voor uw eigen bestwil? U kunt me geloven of niet... maar als uw levensgezel een werkgever bezit... Ja, en die zal hij in de meeste gevallen bezitten... dan zult u de goede man in kwestie nooit leren kennen... Tenzij u me zo moet. Mijn goede meneer Gordon, weet u hoe hij in werkelijkheid was toen ik met hem kennis maakte, die donderdagavond? Hij was zo. Mag ik u mijn vrouw voorstellen, meneer Gordon? Mijn lieve mevrouw Wilkinson, ik ben ongelooflijk blij eens met u kennis te maken. Ik stel het op hoge prijs dat u onze uitnodiging hebt aangenomen. Ik ben ook erg blij eens met u kennis te maken, meneer Gordon. Mijn man heeft al zoveel van u vertrouwd. Uh, alles goed met de kindertjes, hoop ik, mevrouw Wilkinson? Oh, ja, uitstekend, dank u. En de jongste spruit, hoe is het daar eens kijken, die zal nu op je hobby eens een jaar zijn. Dat klopt, op een week na. En, uh, dit is mijn vrouw. Dus mevrouw Wippert, zijn liefste? Mevrouw Garden, mijn lieve kind, wat vind ik dat leuk. Ik kan u niet zeggen hoe blij ik ben dat u gekomen bent. Ach, en daar is meneer Wilkinson. Hoe is het met u? O, oh, uitstekend, mevrouw, dank u zeer. De zaakjes, uh, welke zonder. Ja, ja, ja, ik heb nog eens nagedacht over jouw voorstel betreffende onze campagne. Oh, juist, ja, meneer Gordon, ja, ja. Ik geloof toch wel dat er iets in zit. Als ik niet te brutaal ben, meneer Gordon, mag ik vragen, welk voorstel? Oh, kijk, mevrouw, dat zit zo. Uw man die stelde voor om onze kastadvertenties met een randje hulp te omzomen. Ja, ja. Dat is niet helemaal origineel, dat wel, maar goed. Dat is het toch wel waard om er eens even over door te denken. Wat dus wat verrekening nu. Begrijpt u nu wat ik bedoel, dames? Ach, ik geloof dat alle mannen graag tegen hun vrouwen praten over hun baas... die er dan volgens hen uitziet als een veerwolf of een monster van Frankenstein. Tja, dat, dat vinden ze nou blijkbaar leuk. En het sterkt hun innerlijke en eventueel uiterlijke grootheid. En het duidt op hun onvoorstelbare moed. Nou ja, en als het geen werkgever is met kraalogen... Dan is het een van de klanten die praat als een taxhond, of, of het is de voorzitter van hun vakbond die dan stevast dassen draagt met van die grote witte ballen erop. En misschien is het ook wel eens een bedrijfsleider die een hoed draagt waar men een vette soep van kan trekken. En heeft de man dan een hond die dagelijks een flink pak slaag krijgt met een grote zweep. Volg mijn raad, dames. Luister er maar en maak beschaafde geluidjes van goed of afkeuring als hij weer over zijn baas begint. En als u dan op een keer deze lieden, deze keurige lieden in persoon ontmoet... vergeet dan onmiddellijk alles wat u over hem werd toevertrouwd... en vorm uw eigen oordeel. Oh, het duurde een heel lange tijd voor ik wat deze zaken betreft... de slaggen van hoor. En nu, ja, na al die jaren... Na al die jaren kan ik me terwijl mijn geliefde rollerlijk zijn visie geeft... op zijn patroon en zijn belangrijke arbeid... een voorstelling maken van wat er in werkelijkheid gebeurde. Zoals. Euh, zoals dit, om dan maar eens wat te noemen. Dit is wat uw man vertelt wat er gebeurde tijdens een stafbespreking op het privékantoor op een schone vrijdagmiddag. We kunnen er kort, we kunnen er lang over praten, maar ik zeg alleen maar dit: dat we beter de zaken in Zuid-Amerika kunnen opdoeken. Het is er nu echt de tijd niet voor om de zaken te gaan uitbreiden. Neem een voorbeeld aan Cuba, het zou waanzinnig zijn. Het spijt me, mijn heren, maar ik ben het er niet mee eens. Als we het er in Zuid-Amerika laten afweten... dan kunnen we het filiaal in Rio de Janeiro beter sluiten... en de ouderstmiddels ontslaan. En we krijgen er nooit meer een voet aan de grond. Wat doen we nu, mijn heren? Dat is nu het vanavond. Ja, maar hoor nou toch eens even... We kunnen toch niet aan eeuwige dagen blijven wijfelen... en hopen dat het nog wel eens beter zal worden? Misschien zal het eindelijk wel weer beter worden. Dat is altijd zo geweest. Tenminste, zo ging dat vroeger. Ja, weet je nog, Rotterdam? De orders regenden binnen. En al dat paparosse gedoe en dat urenlange praten... dat was er niet bij. Ja, ja, ja, ja. Waar gaat het met onze wereld heen? Ja, zeg dat... Het is met wereldje wel. Misschien kunnen we beter toch dat filiaar in Rio sluiten. Uh, en we willen geen moeilijkheden, nietwaar? Uh, weet je wat we willen? Thee. Lieters thee. Dat is wat we willen. Een uitstekend voorstel. Zo is het. Uh, laat iemand even om thee bellen. Gaat u zitten, mijn heren. Hé, hey, uh, Wilkerson. Oh. Ja, dat is waar. Jij hebt nog geen woord gezegd. Inderdaad, meneer Gordon. Geen woord. En verder moet ik u zeggen dat ik... U neemt me niet kwalijk... ...dat ik een beetje onpasselijk begin te worden. Ja, maar... ja, ik bedoel, onpasselijk van uw geluid dan. Ja, ja, ja maar hoort u nou toch gezegd... Ik heb hier, mijn heren, voor me liggen... ...u ziet het allemaal, u hebt iets in de ogen, gemaakt. ...de cijfers van de totale omzet van onze producten in Zuid-Amerika... ...over de afgelopen vijf jaar. Ja. Juist, maar voordat ik u de cijfers zal mededelen, mijn heren... ...heb ik u allemaal iets te zeggen. En wel dit. Wij zijn in Zuid-Amerika... Wij zullen in Zuid-Amerika blijven... en wij zullen voortgaan met onze zaken daar uit te breiden... en op een dusdanige hoogte te brengen... dat wij daar in die landen binnen heel korte tijd... als nummer één en leidinggevend bedrijf zullen worden aangemerkt. Wel, ik... Ja, ik kan niet anders zeggen dan... Als dat... u per se iets zeggen wilt, mijn beste meneer Rotherham, dan kunt u dat doen in Rio de Janeiro of de Harteles, mag ik wel zeggen. Want... Een van mijn voorstellen is dat u daar de volgende week heen gaat... om een marktonderzoek in te stellen. Nee, maar meneer Wilkens... Meneer, wat wij te doen hebben... en dat wel in de allereerste plaats... is ons volkomen vertrouwd te maken met de huidige gang van zaken daar... omdat het van het allergrootste belang is. ...dat de winst te maken uit deze exploitaties, is geschat zeker een 32% zal bedragen. En dat, oh. mijn heren, goed verstaan wat ik zeg... Dat is de enige, dat is de juiste manier om onze belangen in Zuid-Amerika zeker en veilig te stellen. Zijn er nog vragen? Uh, meneer Wilkins. Meneer Gordon. Uh, ik. Uh, ja, woorden schieten tekort. Het is me bijna onmogelijk de tolk te zijn van dit geëerd gezelschap om uitdrukking te geven aan onze warme gevoelens jegens u voor uw. Ja, werkelijk, ik zeg u dat de woorden die ik spreek een flauwe weergave... voor uw ongelooflijk en weldoordacht... uw, ik mag wel zeggen, briljant voorstel. Ik, uh, Ik, uh, achter dit niet meer dan mijn plicht, meneer Gordon. Briljant. Dat is de juiste terminologie. Ik kan u verzekeren dat ik in mijn lange carrière... mijn zakencarrière dan... niet eerder het voorrecht heb gesmaakt naar een dergelijk goed... ...en welgefundeerd resume getuigende... ...van een onvoorstelbare kennis van zaken te mogen luisteren. Hulde. Ik zal nu om de thee bellen, meneer. Thee. Thee. Mijn brave goede man, u verdient een erediener ...voor de wijze waarop u uw intellect hebt ingezet... ...om in de uren des gevaars... ...onze firma de juiste morele... Uh, injectie te verschaffen. Ik, eh... Uh, ik heb gezegd. U vertrekt dus aanstaande dinsdag... naar Rio de Janeiro, meneer Radderham. Als u het goed vindt, zal ik maandag... al vertrekken, meneer Wilkinson. Ik zal mijn missie volbrengen. Gesterkt door uw gloedvol... betoog dat wij vandaag... Dat was het dan. En deze beschrijving klopt helemaal... met uw eigen dynamische zakenman... waarmee u getrouwd bent. Niet waar? Onder alle omstandigheden houdt hij het hoofd koel... en hij staat er als een rots in de branding... terwijl de rest het hoofd maar dan ook totaal verliest. Nou ja, zoals ik zo even al zei... duurde het een paar jaar voordat ik meneer Garden eens persoonlijk kon ontmoeten... en ook de overige leden van het leidinggevend lichaam. Ja, en toen kon ik voor mezelf uitmaken... wat er eigenlijk in werkelijkheid was gebeurd. Ja. Oh, was jij het, maar wil... morgen. Oh. Goedemorgen, meneer Gordon. Nee, morgen, heer. morgen. Goedemorgen, heer Nog thee gedronken? Uh, pardon, meneer. Of je al thee hebt gedronken? Uh, nee, nog niet, meneer Gordon. Ga zitten, de thee komt dadelijk. Graag even meneer, dank u zeer. Zee, We praten net over de zaak in Zuid-Amerika, Wilkinson. Oh, yes, oh ja. ja, dat is waar. Nou, bedankt voor de cijfers. Ze kunnen te pas komen. De boel zet daar niet bepaald gunstig voor Nee. En nu denken we toch over Walter hem er voor een maand heen te sturen. Oh, ja, zo doen we meneer. Ja. <güls> Zwerver, de heer Wanneer ga je? Laten we zeggen. Dinsdag? In ja. de eerste klas, meneer. Wat doen we. Wat doen meneer. Noteer eens even Wilkinson. Ja, meneer. Dat meneer, meneer, meneer. wordt dan één retour vliegticket. Eén retour. En één persoonskamer met bad in Imperial Hotel in Rio. Eén persoonskamer met Imperial in, in Rio hebben. Jawel, meneer Gordon. Ah, daar meneer, is de thee. geef mij hier. Goedemiddag. Bedankt. Dag, Susie. Dag, Susie. Nou, dat was het dan Wilkinson. Ja, als je wilt, dan kun je nog wel even hier blijven om een kop thee te eten drinken. Oh, graag meneer Gordon, alsjeblieft. Hè. Oh, we hebben nog wel eens hele andere dingen meegemaakt. Er was eens een keer een staking in de fabriek uitgebroken. Maar dat is alweer jaren geleden. Ik was toen nog het jonge pasgetrouwde vrouwtje... dat met grote poppenogen naar haar stoere echtgenoot opzag terwijl ze dacht... ja, dacht, zeg ik, dat de zaak zich als volgt had toegedragen... verschrikkelijke toestand, westelijk. Inderdaad, wat moeten we nou doen? Ja. Voor zover ik me kan herinneren is dit sinds de grote staking van 1922... ...de eerste moeilijkheid we daarbij oh, hebben. Ik, ik geloof toch dat we er beter aan hadden gedaan om die kantine te laten bouwen. Dat is narkijtje, dat is mosterd na de maaltijd. Ja, Zij is een verhoging van 50 cent per uur. Wat zegt u? Misschien nemen ze genoegen met 40 cent plus een uh, nieuwe kantine. Uh, waar zit Wilkinson? Uh, ja, hij zou onmiddellijk hierheen komen. He, dat ah, nog... ja, gelukkig. Ja. Gelukkig, Wilkinson. Er bent dan eindelijk. Zeg maar dit is deze precies gaande? Wat moeten we ja. nou doen? Ja. Het, het gaat het om een loonsverhoging. Ja. 50 cent per uur. Uh, en een kantine. En wie doet er mee? De hele fabriek? Ja, allemaal. Ja, dat, dat, dat, dat is die, die bond, hoor. dat is de stakingslijst. Mooi, mooi, laat alles maar aan mij over. Uit de weg, mensen. Ik doe de, de, de gendels van deur. De. Ja, wees toch voorzichtig, Wilkinson. Ze zijn weer in de stemming om iemand te vermoorden. Ik ook. Tanden op elkaar. Mijn heren gaat u nog zitten. En dom de muiters en rustig, maar vastbereat. Schilten. Wie van jullie is de leider? Hier Naam. Kelly. Hoe nog meer Kelly? Frank, kom verder, Kelly. Ik moet met je praten. Misschien op gaan we in. Zo. En jullie, luisteren. Wat? Luister, ik heb in mijn hele leven nog niet eerder zo'n ongedisciplineerde bende meegemaakt. Zo'n stel mislukte komieken uit een derde rangs, nee een zevende rangstheater. Een goor ongewassen steltje zeggen. oh, Oeerlijk aan je werk, zorg ik van gedachten veranderen en jullie zonder vorm van proces eigenhandig een stuk voor stuk buiten het heksmeid. Binnen drie talen, allemaal terug naar jullie afdelingen. En als jullie dan als een nodige willen, dan doe je dat volgens de gebruikelijke manier via jullie vakbond. Of zoals in dit geval de ruggespraak met jullie vriend Kelly, die leider van jullie. En dan wegwezen. Zo, nou wij meneer Kelly. Ga zitten. Laten we de zaak in een rustige sfeer redelijk met elkaar overleggen. Graag meneer Wilkinson. Oh maar ja, uh, uh, Zou de overige heren ons misschien voor een half uurtje of zo alleen willen laten? Ja, met alle plezier. mooi. Uitstikkend, uh, Wilkinson. Uh, kom mee, Rudderham. In Wilkinsons handen kunnen wij deze kwestie veiligstellen. Uh, uh, We zijn uh, gered, dat voel ik. Wat een geluk dat deze man ooit het levenslicht aanschouwde. Zo, Kelly. Zeg, zo, naar nou zonder omwegen. Vertel eens even. Waar zitten de moeilijkheden precies? Nou, meneer... Uh, het draait eigenlijk om de looneisen. Op de looneisen? Ja, meneer, looneisen. Het personeel wil een verhoging van 50 cent per uur. Wat zeg je me daar? Nou, daar komt het dus ah, op neer, meneer. Ongeveer. Ja, dat is toch ik ook zeg. Ja, misschien valt er over iets minder ook nog wel te praten. Ik eh, zal u eerst vertellen hoe ik de zaak zie, de heer Kelly. In eerste plaats vind ik de opzet van deze staking onthooflijk. Nee, het is, het is volkomen duidelijk. Nou, ik dank u hartelijk, meneer Wilkinson. Echt hartelijk. Ik zal de mensen aanraden uw voorstellen te aanvaarden. Ja, ze kunnen kiezen of delen waarde, Kelly. Zo niet, ontslag voor de hele troep. Zo, dat is dan dat. Nou, ah, mijn heren. Hoe is het gegaan? Nou, de zaak is rond. Meneer Gordon, de mensen krijgen een verhoging van 4 cent per uur. 1 de volgende week. Hoeveel? Ik zei 4 cent per uur. 4 cent per, per uur. uur. Ja, wilt u daarmee zeggen dat u het bedrag hebt kunnen verlagen van 50 naar 4 cent? <laughs> Hoe lang bent u zaken, meneer Gordon? <laughs> Misschien weet u het niet, maar die eis van 50 cent is een klassieke truc. Nietwaar? Daar zijn al heel wat werkgevers in gevlogen, dat verzeker zeker u. Wilkinson, je bent een genie. Nee, nee, nee minister, dat is die niet helemaal, niet, helemaal niet, alleen heksens gebruiken, dat is het. En die kantine, hoeft die niet gebouwd te worden? <laughs> <Kantine. laughs> Daar heb ik zelf niet eens op speel, meneer. <laughs> Zo stelde ik mij dat stakingsschilderij voor. Groots opgezet, met felle kleuren... en mijn man als stralend en alles overheersend middelpunt... van een in het stof knielende massa. Nou ja, Roderick had het verhaal wel niet precies zo met deze woorden gezegd... maar aan bepaalde uitlatingen dacht ik toen het gebeuren te kunnen reconstrueren. Ja, dames, maar hier hoort u dan wat er volgens mij... in werkelijkheid gebeurde op die bewuste dag... Ja, kom erin. Ah, wie Frank? Bonjour. Hallo, hoe staat het lezen? First. Gezitten, gezitten, gezitten, gezitten. Ja, vraag. Gezitte, wat kijk jij, vreemd? Heb je wat op je lever? Dit gelezen? Wat is dat? De krant? Nee, ik heb vanochtend nog geen krant ingekeken. Daar gaat het over, vertel dat zo, maar. Ja, Ah, lees. Pagina 2 onderaan. Alsjeblieft. Pagina 2. Welke kolom? Ja. Oh, hier, drie, drie, ja. Oh ja, hé, hey, oh ja. De onderhandelingen zijn gaande tussen de unie van werkgevers en de vakbonden. Ze zijn overeengekomen tot een... Zo, tot een verhoging van vier cent per uur. Zo, zo, de kogel is dus op de kerk, zeg. Ziet er wel een uit, ja. Nou, als ik even de baas waarschuwen. Meneer Gordon? Ja? Die, uh, die voorgestelde verhoging van vier cent per uur is duur. Zo, toch? ja. We zullen de volgende week met de betalingen ervan moeten beginnen, meneer Gordon. Uitstekend. Nou, dankjewel, Frank, voor de moeite. Oh, helemaal niet. Ik was toch in de buurt. Hm. Zeg, uh, hoe ja. staat het met die nieuwe kantine? Oh, dat uh, over veertien dagen, dan gaan ze er al beginnen, Frank. Ja, het zal tijd worden. Die bouwval van u begrijpt het vandaag of morgen. Soms vraagt u zich zeker nieuwsgierig af wat voor soort man u eigenlijk hebt getrouwd, nietwaar? Nou ja. Er zal er geen enkele echtgenoot zijn die willens en wetens naar huis komt... met een pakket voor leugens en onwaarheden. Dat valt moeilijk te begrijpen, maar als hij dat zou doen... zou zij op haar beurt weer weten waar ze eigenlijk aan toe is. Het gebeurt dat ze zich vaak een verkeerde voorstelling van zaken maakt. En dan jaren blijken er dan ongelukkige vrouwen te zijn... die, uh, tegen beter weten in, haar mannen hun bron van inkomsten... met een fikse vergulderand versieren. Oh, en hoor maar eens hoe ze zich tegenover goede vriendinnen uitlaten... Mijn man? Wie heeft een leidinggevende functie in de leerbrans? Nou, Dat zou ook kunnen betekenen dat hij langs de deuren loopt te leuren... ...met tassen en leren jassen. Mijn man is in geldzaken. Kan ook quitantieloper betekenen. Mijn man vertrouwde me gisteravond toe... ...dat hij een aanzienlijk bedrag mee heeft kunnen brengen... ...om de zaak nog verder uit te breiden. Hm, klinkt heel mooi, hè? Maar het zou ook kunnen betekenen... ...dat die meneer een bezoek had gebracht bij een geldschieter... ...om een lening te sluiten... ...ten einde een nieuwe toonbank in zijn winkel te laten maken. Ja, wat mijn man nou eigenlijk precies doet, daarmee ben ik niet op de hoogte. Hij is uh, tussenpersoon, wie weet ik niet. Oh lieve mens, kijk dan uit. Dat kan van alles zijn. Ach, die arme John werkt zich vandaag of morgen over de kop. Ja, u weet toch dat hij directeur is van een importfirma. Ach, ik zie die arme stakker amper. Mevrouwtje, dan zou je ook een smokkelaar kunnen zijn, weet u veel. Ach, heden, mijn man gaat dagelijks met zulke enorme sommen geld om. Ja, natuurlijk, dat kan kloppen. Maar wie zegt haar dat haar geliefde man niet een internationale beruchte valse munter is? Ach ja, zo gaat het. En eigenlijk niemand van ons kan met zekerheid zeggen... wat zich nou achter die niet zeggende ogen van de man aan geheimzinnigs verborgen ligt. Oh, begrijp me goed. Ik zou niet anders willen, hoor. Een weinigje zelfverheerlijking, meestal niet bestaand... lijkt mij op den duur toch aantrekkelijker dan een man die maar zit te zitten. ...zo met, met, met toffels aan en, en geeuwend zijn avonden doorbrengt... ...zonder één woord te zeggen. Ach, het is toch veel prettiger om een man te bezitten... ...die niet de saaie waarheid zegt... ...maar, maar de randjes van zijn betoog een beetje opsiert met, ...met een een overdrijfje hier en een leugentje daar. Dat u een voorbeeld? Zegt hij, Luister. Zegt, uh, meneer, zeg ik, als dat nou de juiste manier is... ...nou, uh, laat u dan maar, dan hoef ik al niet meer. Zeg, uh, en wat zei je daarop? Oh, oh, oh, het schijnt hem helemaal niet lekker te zitten, Jean. Toen zegt hij, uh, hij zegt, welkens, hè? Huh? Als dat nou het enige intelligent is... Ja, dat zei hij, zeg. Als hm? dat nou het enige intelligent is in je betoog... dan denk ik er langer hoe meer over... om een andere derde plaatsvervangende jongste klerk aan te nemen... en wel zo vlug als maar mogelijk is. Wat is dat? Mag ik vragen? Uh, uh, wat bedoel je? Een derde plaatsvervangende jongste klerk. Uh, uh, uh, ik dat uh, ben ik. Uh... En jij? Wat zie jij daarop? Ik zeg, nou, ik toch hier ben, meneer, zeg ik. Nou, ik toch hier ben, hè. Zou ik gelijk even willen zeggen dat ik morgen wat later kom. <laughs> ja, ik heb namelijk een onderhoud met iemand over een... Andere betrekking. Oei, oei, oei. En toen, zeg. <laughs> ja. Hij had het niet meer, zeker. <laughs> hij deed zeer vriendelijk, Jean. Zeer nee. vriendelijk, ja. Hij, hij glimlachte een beetje en hij zei dat hij eh, met die blij was zulke goed nieuws te horen. Oh, hij wenste me veel geluk en dat ik me vooral niet druk moest maken over terugkomen en zo. Nou, dat is heel geschikt van ja, de man. Ja, En het andere baantje schaald, heb je het nog gekregen? Uh, nee, dat, um, dat ging niet door, Jean. Nee, toen ik die personeelchef vertelde wat um, hij had gezegd, toen vroeg die snoes aan daar of ik me wel helemaal goed voelde. Nee, nee, ik mag het wel zo. En al houdt mijn lieve Roderick de boog wat al te strak gespannen... ...bij tijd en wijle is het leven één lange reeks van onwaarschijnlijke heerlijkheden. Een, uh, hoe zal ik het zeggen, een, een munchhausenwaarder. Dat kun je me geloven of niet, Jean, maar... Als jij vandaag nog morgen hoort hè, dat ze een nieuwe, succesvolle methode hebben uitgekiend... dan ik je al bij tegen de ontwerpen ervan aan te kijken. Oh lief, ja. daar ben ik vast van overtuigd. Ja. En de eerstvolgende keer dat er weer zoiets gebeurt... dan zeg ik hem dat midden in zijn gezicht, die Gordon. Ik geloof ja. ik direct, schat. Oh, hij heeft me nog nooit eens goed keer horen gaan, hè, die Gordon, weet je. Hij heeft er nog nooit ondervonden wat het wil zeggen als ik het op mijn heupen krijg. Ja, schat. Ja. Ik ik, Jean, ik geef jou te raaien wat hij zei toen ik hem vertelde... wat ik voor onze reclamecampagne dacht. <middels> Varme jongens, stoere knapen. Dit was weer een aflevering van de Wilkinsons met in de hoofdrollen Jan Barkes en Wiesje Bouwmeester. Verder werkten mee Jan Verkoren, Ellie Den Haring, Harry Bronk, Dick van Zandt, Hans Veerman, Ingrid van Bentum, Trudy Libozan en Corrie van der Linden. Regie, Johan Bodegraven.